Zes uur, Renate Evers met het NOS-journaal. Minister Opstelten wil het zogenoemde terughekken van computers mogelijk maken. Daarmee kunnen gegevens ontoegankelijk worden gemaakt, ook als die op een server in het buitenland staan. Ook wil Opstelten het mogelijk maken om gegevens op afstand over te nemen en communicatie af te tappen. De minister heeft hiervoor een wet opgesteld. Hij wil meer kunnen doen als criminelen bijvoorbeeld belangrijke systemen platleggen met een DDoS-aanval, zoals onlangs gebeurde bij banken.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 In de buurt van Boertangen in Groningen heeft de politie gisteren de hele avond gezocht naar een vermiste jongen uit Duitsland. De 15-jarige Nico was op excursie in Boertangen, maar kwam na afloop niet terug bij de bus. De jongen woont in een jeugdinstelling niet ver over de grens bij Boertangen. Aan de zoekactie deed ook de Duitse politie mee, onder meer met een helikopter. Als Ajax zondag kampioen wordt in de eredivisie... wordt de ploeg diezelfde dag nog gehuldigd naast de Amsterdam Arena. Dat heeft burgemeester Van der Laan gezegd. Een huldiging op maandag was ook een optie... maar Van der Laan vond dat een te grote belasting voor de politie. Het weer. Op veel plaatsen valt wat lichte regen. In het noordwesten en westen blijft het zo goed als droog. In de loop van de dag vrijwel overal droog en af en toe zon. Het wordt 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Het is donderdag 2 mei. Goedemorgen. Computercriminelen moeten maar teruggehackt worden, vindt minister opsteller van Justitie. En daartoe wil hij de wet aanpassen. Reacties op die plannen krijgt u vanochtend van Ronald Prins van Fox IT en Simone Haling van Bits of Freedom. U hoort het uit onderzoek van ABN AMRO. Blijkt dat de piek van de werkloosheid nog moet komen. En u hoort ook over de Europese Centrale Bank vanochtend. Wordt verwacht dat die vandaag de rente gaat verlagen. In Utrecht worden zes prostitutieboten uit de vaart genomen... vanwege verdenking van mensenhandel. Straks een reportage en ik praat erover met de burgemeester van Utrecht, Wolfsen. U hoort ook Diederik Samsom over dat schaliegas. Arjen Robbe over de finale van de Champions League. En Mark Robin Visser over bijen... Ja, helaas geen goed nieuws vanochtend in een nieuw rapport van, het, van de Universiteit Utrecht. Het gebruik van moderne insecticide zou internationaal aan banden moeten worden gelegd. Daar gaan we het vanochtend over hebben. En er is ook muziek in het Radio 1 Journaal vanochtend om te beginnen van Brooke Fraser.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 Zes minuten over, zes uur luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. ga u bijpraten over het nieuws van de afgelopen uren. Nu boren naar schaliegas is geen goed idee. En daarom zal de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer... tegen proefboringen stemmen. Zijn fractievoorzitter Diederik Samson... gisteren op een 1 mei bijeenkomst van zijn partij. Het kan echt alleen als het schoon en veilig kan. En ik heb gemerkt, en het congres heeft daar ook een heldere uitspraak over gedaan... Uh, dat bewijs is nog niet geleverd. Dat onderzoek moet ook nog gebeuren. En als het onderzoek aanwijst dat het schoon en veilig kan... Dan vragen, gaan we opnieuw terug naar de leden om te kijken of het dan wel kan. Er komt nu een onderzoek. Ik vermoed eerlijk gezegd dat daar nog uitkomt dat er nog wel een aantal technische verbeteringen nodig zijn. Ja, die zullen dan toch echt eerst moeten voordat we überhaupt akkoord kunnen gaan met het boren naar schaligas. Uh, ik hoorde u net iets zeggen, zoals de zaak nu voorstaat, zijn wij tegen. Ja klopt, ik ben een techneut van, hu van huis uit. Ik weet dat techniek vooruitgang kan boeken. Uh, maar de stand van de techniek nu staat het niet toe. Maar de mening van de Partij van de Arbeid kan dus nog veranderen als er een betere methode wordt ontwikkeld. De coalitiepartner VVD wil daar niet op wachten. Die partij is nu al voor. Minister Kamp van Economische Zaken heeft aangegeven dat het poren mag pas mag beginnen als een onderzoek, dat onderzoek waar Samson het ook al over had, naar de effecten klaar is. Sommige partijen van de A's in de Eerste Kamer dan hebben we dan weer grote moeite met de strafbaarstelling van illegaliteit. Senator Ruud Kolen bijvoorbeeld. Hij zei in nieuwshuur dat hij weinig ziet in het voorstel van het kabinet. Toch zal hij niet bij voorbaat tegenstemmen. Ik vind het algemene principe dat de illegaliteit in alle geval altijd is strafbaar. Dat is een principe dat ik afwijs. Ik moet zien wat er in de wet komt. En zodra die voor in de Eerste Kamer, dan bekijken we het in de Eerste Kamer. PvdA-congres nam dit weekend een motie aan tegen strafbaarstelling. Partijleider Samson legt die naast zich neer. Volgens Kolen ging Samson met die afwijzing te kort door de bocht. De drie mannen die gisteren werden gearresteerd... omdat ze betrokken zouden zijn bij de aanslagen in Boston... hebben daar niks mee te maken, zeggen hun advocaten. De drie zijn studiegenoten van een van de aanslagplegers. Volgens de politie hebben ze bewijs vernietigd... maar de advocaat van een van hen zei echt... dat ze dat nooit moedwillig zouden doen. Not sure a student... De advocaten zijn hun cliënten net zo geschokt over de aanslagen als iedereen. 15 april kwamen drie mensen om het leven en raakten 240 gewond... toen twee bommen ontploften tijdens de marathon van Boston. En mocht Ajax komende zondag, 5 mei, kampioen worden... dan zal de huldiging op dezelfde dag plaatsvinden. Niet op het Leidseplein, maar naast het stadion zijn burgemeester Van der Laan van Amsterdam gisteravond bij Pauw en Witteman. Er lag een voorstel om een dag later die huldiging te doen... maar Van der Laan wilde, vanwege de troonswisseling en de dodenherdenking... de politie niet nog eens extra belasten, zegt hij. Wij wilden niet nog eens een keer honderd agenten op maandagavond in touw. Ajax-supporters en Ajax hadden liever dat wel. Met verschillende argumenten. Die, en daar hebben ze als een leeuw voor gevochten. Dus ik, ik hou ze nu ook even uit de wind. Het is niet hun <laughs> schuld, het is mijn schuld. En die van de Amsterdamse politie en zo dat het zondag plaatsvindt. Okay. Maar ik denk dat het wel leuk wordt. Uh, en uh, ze kunnen mij willen uitvlaan. Ja, dus de burgemeester van Amsterdam. Om kampioen te worden, trouwens, moet zondag uh, Ajax nog wel even winnen van Willem II. Eerste blik in de ochtendkranten. Uh, de Telegraaf opent met dat bericht over de cybercriminelen. Die moeten maar worden teruggehackt, zegt minister opstelde van Justitie. Hij verruimt daarvoor de opsporingsmogelijkheden. Trouw opent met de 4 mei herdenking. Uh, het comité, Nationaal Comité 4 en 5 mei, neemt daar duidelijk stelling. Alleen slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog moeten worden herdacht. De daders niet. 4 mei, zo zegt het comité, is niet voor verzoening. Algemeen Dagblad opent met een opnieuw omstreden neuroloog. En die zou ook zijn betrapt. Het gaat om Joop Peperkamp. Na ernstige fouten zou hij weer aan de slag zijn gegaan. In het buitenland uh, werkt die nu in... Groot-Brittannië, maar daar mag het nu ook niet meer. En eerder werkte hij in Nederland als België. Volgens collega's heeft hij slechte medische basiskennis en had hij een puinhoop gemaakt van de patiëntendossiers. Volkswand opent met het nieuws van uh, gisteren dat de burgemeester van Utrecht vertrekt. Aleid Wolfsen gaat niet op voor een tweede termijn. De P van de kon volgens critici geen goed meer doen. Volgens zijn opponenten is hij veel te veel jurist gebleven en te weinig de burgervader geworden van Utrecht. En NRC Next heeft een, een mooie foto van een. Opkomende zon op een hele lege zee. Vermist staat er net boven de horizon. Het gaat over die vrienden die met een geïmproviseerde boot... richting Noorwegen zijn vertrokken vanuit Schotland. Van hen is al een tijd lang niets meer vernomen. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien, het NOS Radio 1 Journaal. Met Marcel Ooster. Veel Nemassir Korazan hoor u. Ga naar Mark Robin Visser. Mark Robin, ik haal de uitspraak nog maar weer eens aan. Hij wordt toegeschreven aan Einstein, maar helemaal zeker is dat niet. Dat als de bijen uitsterven, de mens ook niet lang meer heeft. Het schijnt niet helemaal nee, te kloppen, ja. maar goed nieuws is het in ieder geval niet. Ja, het schijnt niet helemaal te kloppen. Uh, ja, dat weten we natuurlijk niet, hè? Nee, het schijnt ik wel zeker te zijn. Maar of maar we het ma nou uitsterven, <laughs> dat is misschien wat overdreven. Er is maar één manier om erachter te komen, natuurlijk. En als je dan het rapport van de Universiteit Utrecht leest... wat uh, vandaag verschijnt, dan zijn we lekker op weg met uh, dat, uh, dat, uh, dat experiment... om aan te tonen of Einstein wel of geen gelijk heeft. Ik weet natuurlijk niet hoe het zit, maar uh, dit is een wetenschappelijk uh, onderzoek. Het is trouwens niet het eerste wetenschappelijk onderzoek. Er is al veel over gepubliceerd, over die moderne uh, pesticiden... die uh, in de wereld uh, gebruikt worden. Daar zit een stofje in dat heet ne neonicotinoïden. Oh jee. En die neonicotinoïden... Die, uh, daar moeten we verschrikkelijk mee oppassen, dat blijkt uit dat, uh, uit dat rapport. Ik ben nu op zoek, ik, heb, ik ben in Utrecht, uh, trouwens, ik weet niet of ik dat al verteld had... op zoek naar een imker, die kan ik niet vinden, en ik heb ook nog geen bij gezien. Uh, ik weet niet of dat nou meteen een slecht teken is. Uh, maar we gaan het in ieder geval vandaag hebben over de stand, de bijenstand... hoe dat gaat, de bloemetjes en de bijtjes. Dat heeft natuurlijk allemaal met elkaar te maken, niet, niet, niet, niet van niks spreekwoordelijk. En ook omdat het natuurlijk deze tijd van het jaar is, hoor je het... Ja. ja, het is lente. Ja, de vogeltjes, het is, het is lente. Dat is allemaal onderdeel van dat grote geheel wat wij natuur noemen. En het is ook traditie om het in deze tijd op de radio... en op de televisies eventjes over de bijtjes te hebben. Luister maar eens even naar dit fantastische polygoonfragment. Wanneer de ziel van de zomer zich openbaart... de bongort in haar bruidskleed prijkt... Het onooglijke bessenbloempje de bijen lokt door haar rijke nectarbronnen, is het een drukte van belang aan de ingang van de bijenwoning. Het stuifmeel der bloemen wordt in balletjes aan de achterpoten meegevoerd. Ventileerders voorzien met malende vleugelslag de woning van verse lucht. Onvermoeid vliegen de honing- en waterhalers af en aan... en bergen hun buit in het hart der bijenstad... waar de toekomst sluimert en ontwaakt. Ja, toen waren er nog geen neonicotinoïden. Is dat zo? Ik weet het niet. Nou, ja, ik weet het Volgens mij waren ze toen nog niet uitgevonden, oh. hoor. En vooral, ja, toch weer iets opgestoken, hè. De ventilatie. Wat zei die nou? De ventile ventileerders. De ventileerders die met hun vleugelslag frisse lucht in de... In de... Nou ja, ongelooflijk. Prachtig. <laughs> het is een wonderenwereld. Uh, daar valt me een heleboel over te vertellen, Marcel. Uh, maar dan moet ik wel eerst de Imker gevonden hebben. Dus als je het goed vindt, ja. dan schaar ik hier nog eventjes door... in, uh, in een jachthaven in Utrecht... Op zoek naar de imker. En de bijen natuurlijk. Ja, ik waar zijn zeggen, de bijen? volg de bijen, maar ja, die ja. heb je ook niet. Ik zie ze niet. Ik zie ze niet. Je Jongens, jongen. waar zijn jullie dan? Piet Als dat Pietje, maar goed je. komt. Kom eens hier. Ja. Op zoek. Ja, we horen je straks ja. zoomen. Mark Robin, visser in Utrecht dus. Hij heeft het vanochtend over bijen. Eerst was het een verkeerde inschatting. Nu is het een persoonsverwisseling. De Amsterdamse politie gaf gisteravond een nieuwe verklaring... voor de arrestatie van twee demonstranten... vlak voor de balkonscene op de Dam. Antimonarchist Hans Maassen, een van de twee arrestanten... vindt het ondenkbaar dat de politie hem voor een ander zou hebben aangezien. Nou ja, ik verbaas me over het verhaal dat de politie heeft verzonnen... om een alibi te verzinnen. En de politie verzint een alibi waarom ze ons aangehouden hebben. Ja, want dat was op 30 april eerst het verhaal van een inschattingsfout van een diender. En dan kwam er opeens nu weer... Een nieuwe verklaring. Ja, het is nu een persoonsverwisseling. Volgens mij was ik duidelijk herkenbaar. Ik ben ook diverse keren voor 30 april op de Dam geweest. Ik een... nog, we hebben elkaar toen gesproken, ja. die maandagavond. Kunnen we even naar luisteren? Op individuele basis kunnen we hier rustig demonstreren. En dat doen we nou. Een beetje oefenen voor morgen. Je bent even aan het kijken, hoe ver mag ik gaan? Nou, ik ben de IVD een beetje aan het trainen, ja. Toen was u eigenlijk al bezig om bewust uzelf bekend te maken daar. Ja, ik had mijn bord bij, mijn witte t-shirt. Ja, dus persoonsverwisseling is absurd. Ik begrijp het ook niet, want... Wij hebben opnamen gemaakt, maar de politie heeft natuurlijk nog veel meer opnamen gemaakt. Dus als je nou toch met een verhaal komt, probeer dan iets te verzinnen wat een beetje in die camerabeelden past. Wat is er volgens u aan de hand? Ja, uh, ik heb het gevoel dat de politie Amsterdam hier geen blaam treft. Uh, die hebben u die hebben toch opgepakt? Ja, die hebben ons opgepakt. Maar dat is zeg maar, uh, daar zit een, een iets anders achter. Een ja, ander, wat is dat? Iets anders? Een, een andere organisatie uit dit land die de politie Amsterdam heeft overruled. Dat gaat al als een complottheorie klinken. Nee, ik weet het niet. Waarom denkt u dat? Ja, toen Johanna en ik daar waren, het ongeveer een half uur voor, uh, voor half tien ongeveer, um, kwamen er twee uh, dames. Ik noem het hockeydames dames voor ons staan. En die hielden een uh, spandoek op van 2 bij 2 meter, waar heel slordig op, uh, Beja bedankt, was geschreven. En die gingen pal voor ons staan. Duidelijk met het doel om het zicht vanuit het bordes weg te nemen. Hm. We hebben een aangesproken van, goh joh, die grote dam, kun je een beetje opzij gaan staan, wij stonden hier al. Uh, dat deden ze niet. Toen zijn wij wat opzij gaan staan, een meter of vijf of tien. En toen kwam de politie in actie. En is voor u een aanwijzing dat ze er waren om u te verbergen voor de koningin en voor de koning? Ja, ik kan het niet anders uitleggen. Maar waarom zouden ze dat doen? U bent toch volstrekt onschadelijk tussen al die duizenden mensen? U kunt ze niet overschreeuwen en u bent ook onzichtbaar vanaf het balkon. Waarom zou er dan zoveel moeite in u gestoken worden? Ja, u stelt mij die vraag en ik kan het niet beantwoorden. Het was wel duidelijk dat wij, eh, op het moment van de bordesscene... ons niet op de dam mochten bevinden. Hm. Dat is het doel van die actie geweest. Ten koste toch van een heleboel commotie die nu ontstaat. Want wat is er gebeurd uiteindelijk? Het effect is nog veel groter geweest van uw actie. Het is een eigen leven gaan leiden wat het anders nooit had gekregen. Ja, het is een beetje dom. Maar goed, voor u is het geweldig. Want u heeft dankzij de arrestatie en dankzij de hele nasleep daarvan... misschien wel veel meer aandacht gekregen voor uw aanwezigheid daar op de dam dan u anders had gekregen. Dat is zo, maar we willen in de eerste plaats... Ze je geholpen. Nou, we willen in de eerste plaats met argumenten mensen overtuigen. Ja, maar u stond nu voor de camera. En nu was u in het nieuws. En anders was het misschien niet gebeurd. Eh, daar heeft u helemaal gelijk in. Al oh, dus, Hans Maassen, een van de twee opgepakte demonstranten. Martijn van der Wiel, die sprak met hem. Hij wordt ook wel de dierentuin van de dood genoemd. De Surabaya Zoo.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 Kadang -kadang kadang -kadang kan Vaak geven de mensen eten aan de beesten met het plastic te maken. In de maag van een dode giraf werd 20 kilo plastic aangetroffen. In 2009 gingen meer dan 400 beesten dood. Het jaar daarop nam de overheid het management over.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 De reportage vanuit de dierentuin van Surabaya hoort u van Michel Maas. Dit is tot half tien het NOS Radio 1-journaal. Ja, zo vlak naar Boston komt het misschien op een wat vreemd moment. Maar president Obama wil de Amerikaanse gevangenis Guantanamo Bay op Cuba toch sluiten. Maakte hij bekend op het moment dat hij 100 dagen onderweg is. Ja, dat deed hij. Dus naar aanleiding van de uitspraken in het nieuws. Um, correspondent Wessel de Jong sprak over deze kwestie. Um, met uh, Bruce Rydell. Hij is voormalig CIA analyst en Afghanistan adviseur van President Obama. Well, Guantanamo is a national disgrace. It is a humiliation for the president. He promised in his campaign that he would close it down. It's now more than four years. It's not closed down. And it's a recruiting tool for Al-Qaeda.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 En dan nu opeens dit sluitingsplan. Toch is Ridel niet verbaasd. is Meer dan honderd gevangenen hebben besloten zichzelf dood te hongeren. Dat is een groot probleem. And finally, it's his second term in office, in En het is Obamas tweede termijn. Het is nu de tijd om de niet vervulde beloftes na te komen.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 Het is deze de 100 plus meest mensen in de wereld zijn. Deze mensen zijn neergezet als de gevaarlijkste van de wereld die jouw familie en je kinderen zeker gaan bedreigen. That is and a gross Dat is natuurlijk allemaal onzin. Ik was een expert getuige in het geval van de ondergoedbomber.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 Het geval in de zaak van de Boston-aanslagen. praat ik met Wessel over zo dadelijk na half zeven. Het NLS Radio 1 Sport. FC Barcelona was vorige week in de Champions League al vernederd door Bayern München. En gisteravond deden de Duitsers er nog eens even dunnetjes over. Zonder de geblesseerde Lionel Messi verloor Barcelona opnieuw. Na de 4-0 van vorige week werd het gisteravond in de tweede halve finale 3-0. Bas Tegela. Ja, en eerlijk gezegd was het niet eens meer een verrassing. Het was meer een bevestiging van wat er in die wedstrijd... in Duitsland vorige week al te zien was geweest. Eh, namelijk dat Barcelona niet alleen hopeloos uit vorm is... maar dat het ook alle schijn van heeft... dat de ploeg een beetje aan het einde van zijn Latijn is gekomen. Misschien is er wel het einde van een tijdperk in zicht. Misschien is dat al wel eh, in gang gezet. En wat ook duidelijk is geworden... dat Bayern München beschikt over een fantastisch elftal... dat juist in topvorm is... En dat eh, Barcelona niet alleen vorige week, maar ook gisteravond... werkelijk van het kastje naar de muur gespeeld heeft. Want waar Barcelona in eigen huis natuurlijk op jacht moest naar goals... kreeg Barcelona geen voet aan de grond, bleef München makkelijk overeind... was de ploeg uit Duitsland beter, effectiever, gevaarlijker... en winnen ze volkomen terecht. Eh, verrassend dus niet, een bevestiging wel. En natuurlijk, eh, Barcelona verliest wel eens vaker een halve finale... vorig seizoen nog tegen Chelsea. Maar toen in het duel waarbij Chelsea anderhalf procent balbezit had geluk had, waarbij Barcelona beter was, maar de finale niet haalde. Nu is alles anders. Barcelona is weggespeeld op eigen veld. En dat is jaren niet gebeurd. En er is dus echt wel wat veranderd in het voetbal in Europa. In de finale van de Champions League zal Bayern München dan spelen... tegen die andere Duitse club, Borussia Dortmund. Die finale wordt gespeeld op 25 mei in het Wembley Stadion in Londen. Arjen Robbe hoort u nog. Hij scoorde trouwens de eerste goal gisteravond. Hoort u straks nog over die wedstrijd van gisteravond en over die finale. En onze correspondent in Duitsland, Tim de Wit... bekeek de wedstrijd samen met Bayern fans in Berlijn. Dit is Radio 1.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 En verkeersinformatie is er niet, staan nog geen files, u kunt overal doorrijden. En vandaag gaan ze voor de kust van Scheveningen heel hard varen met motorboten. Hoort u zo meer over. Aangezien u meer heeft aan stevige korting dan een mooie radiocommercial, hebben we onze radiostemweg bezuinigd.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 Drie minuten over half zeven. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Straks hoort u meer over de Palestijnse autoriteiten, want die pakt namelijk steeds meer journalisten op en zet de persvrijheid zo onder druk. Eerst naar de Verenigde Staten, want in het onderzoek naar de aanslagen van Boston zijn er drie nieuwe verdachten opgepakt. Onder twee studenten die de 19-jarige terrorist Djokhar Sanayev persoonlijk kenden net Wessel de Jong en Washington. Wessel, die zitten al een tijdje vast, die jongens. Waar worden ze van verdacht? Waren ze bijvoorbeeld betrokken bij de aanslagen? Nee, zijn duidelijk, nadrukkelijk zijn ze niet direct betrokken bij die aanslagen. Ze zitten al een tijdje vast, omdat hun studentenvisum is verlopen. Justitie begint gewoon met een simpele aanklacht. Komt later ongetwijfeld meer bij. Nou, Dat zijn problemen natuurlijk van, van twee Kazachen van 19 jaar oud. Die visumproblemen. Het gaat om Kadirbaev en, en Nou, Ze spraken allemaal Russisch, dus dat was uh, lekker makkelijk. Ze liepen vrij snel in de gaten bij de politie... omdat ze gingen sms'en met Jagad uh, met nou, de avond dat de politie die foto's laat zien, die bewuste donderdagavond... dan sms't een van hen, zeg, uh, Jagar, ben jij dat? Die antwoordt dan, LOL, laugh out loud, uh, uh, uh, lol, antwoordt hij dan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 dan toch moeten toegeven. In de rechtszaal vervolgens kreeg hij vandaag ook nog een berisping van de rechter. Dat hij toch een beetje moest opletten en niet alleen maar naar de punten van zijn schoenen moest kijken. Het zijn dus toch ook wel echt een paar kleine jongens die ja, last hebben gehad toch, van een uit de hand gelopen vriendschap. Hm, maar toch, Wessel, wat hangt ze boven het hoofd? Ja, uh, de, toch wel behoorlijke straffen. Die, die, die twee kazachen die dus alles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 in kamp nou in barcelona dus werd het 3-0 voor de Duitsers die in München dus al met 4-0 hadden gewonnen. 25 mei zal er dan voor het eerst in de geschiedenis een Duitse finale zijn want Borussia Dortmund plaatste zich eerder al. Correspondent Tim de Wit keek gisteren samen met de Bayern fans naar de wedstrijd in een echt Bayers bierlokaal in Berlijn. 3-0 wordt het in Barcelona en iedereen hier in het Hofbräuhaus in Berlijn de plek waar alle Bayern fans zich hebben verzameld. We gaan uit hun dak. De mensen hier breken werkelijk de tent af. Mensen springen op de tafels. Mensen omhelzen elkaar. Het is de absolute waanzin wat er hier gebeurd is. Ja, Dit is absolute waanzin, zegt deze jongen. Dat je met 7-0 wint van Barcelona over twee wedstrijden. Dat slaat natuurlijk helemaal nergens meer op. Oh, nee. 7-0 in vrij spelen. Besser kan het niet maken. En kunnen we nu zeggen dat uh, Bayern Barcelona. ...definitief ontroond heeft als het elftal in Europa? Nou ja, waar mag dat de Also Bayern is nu nummer 1 in Europa. Ja, zegt deze fan. We mogen gewoon concluderen dat Bayern nummer 1 in Europa is momenteel. Ik vraag maar die beste mannschaft Europas had hier gespeeld. Mensen zitten hier aan lange tafels, eten tijdens de wedstrijd. Schnitzel, ijsbain of ijswurst. ...omdat hier het personeel in lederhozen loopt... ...en het vrouwelijke personeel zelfs in staat is om acht of negen grote pullen met twee handen te dragen. Daarom komen die Bayern-fans hier zo graag naartoe. Hoe schat je de kansen in tegen Dortmund? Een goed is derby, zeg ik maar. Also, daar heb je geen favorieten. 50-50. 50-50, zegt deze fan. Het voelt toch een beetje als een derby. Als een wedstrijd in Duitsland, en nu op het allerhoogste niveau. Maar dat hebben we nog niet gewonnen. Zaterdag spelen we al een keer tegen Dortmund. Voor de competitie, nota Het doet eigenlijk niet meer ter zake, want Bayern is al kampioen. Maar goed, het is een mooie generale repetitie. voor ja, de belangrijkste wedstrijd van het jaar: de Champions League finale. Het is natuurlijk schön wanneer twee uh, Duitse finale in de finale spelen. Het is ook heel erg leuk dat we een Duits onder ons hebben, zegt deze vrouwelijke fan. Daarmee leeft ook het hele land naar zo'n finale toe. Dat maakt het ook wel extra speciaal. Daar ja, freut man zich natuurlijk, egal wer gewinnt. Maar am schönsten is het wenn Bayern gewinnt. Hoe komt het toch, dat het Duitse voetbal het zo goed doet? denk maar, dat is de jarenlange ontwikkeling. Dat is ja een ewiger proces. Zegt deze jongen, deze echte Bayern-fan. De jeugdopleidingen beginnen zich uit te betalen. Het is jarenlang geïnvesteerd in jonge Duitse spelers. En ja, je ziet nu zowel bij Bayern als bij Dortmund dat ze echt de leiders in het elftal zijn. Dus die investeringen zijn het meer dan waard geweest. Want dat ziet zich nu in de laatste twee drie jaar, vooral bij FC Bayern en bij Borussia Dortmund. Iedereen gaat met een grote glimlach naar huis. Op weg naar 25 mei, op weg naar Wembley. Elke werkdag wakker worden met het NOS Radio 1-journaal. Het is tien over half zeven. De persvrijheid onder de Palestijnse autoriteit van president Abbas... komt steeds meer onder druk te staan. Sinds vorig jaar zijn er op de westelijke Jordaan... 18 journalisten opgepakt, verhoord en vastgezet. Zegt de Internationale Commissie voor de Mensenrechten in Ramallah. Meestal omdat ze corrupt en falend bestuur aan de kaak stellen, die journalisten. Correspondent Monique van Hoogstraat spreekt met één van hen. Ik wou altijd al eens een Palestijnse gevangenis van binnen zien, als journalist. Maar kreeg geen toestemming. En ineens zat hij daar, de Palestijnse journalist Youssef al Maar niet op de manier zoals hij had gewild. het de het dat Negen dagen, geïsoleerd van de buitenwereld, in hongerstaking. Ik zat in een kleine cel, 24 uur per dag, fel verlicht. Mijn vrouw mocht niet op bezoek komen, mijn advocaat niet. Dat is dat de niet Youssef vertelt het zonder heldhaftigheid. Hij is geen stoere man. Hij deed gewoon zijn werk als journalist. Onderzoeksjournalist is hij al jaren. You see a lot of, uh, this, of this Vorig jaar publiceerde hij in een Jordaanse krant... een kritisch artikel over machtsmisbruik... bij de Palestijnse ambassade in Parijs. Tot woede van de Palestijnse autoriteit. Die zette de hoofdredacteur van de krant onder druk. Youssef werd ontslagen en even later zat hij in die Palestijnse cel... A journalist for a long time. Did you see a change? Taban, taban, taban. Vroeger was ik trots op de Palestijnse persvrijheid. Die was uniek in de Arabische wereld. Maar het wordt steeds slechter. Pas zijn weer twee journalisten opgepakt, omdat ze kritiek op president Abbas op Facebook hadden gezet. Er heerst geen wet, maar willekeur. Iedereen constateert hetzelfde. De Palestijnse autoriteit kan geen kritiek verdragen, steeds minder. Want de regering van Fatah is zwak. Door de machtsstrijd met Hamas, door de financiële crisis... doordat er nog steeds geen eigen Palestijnse staat is. Kritiek is onwelkom. Soms huil ik, soms ben ik boos zegt Youssef. En heel soms ga ik niet naar buiten... omdat ik bang ben dat ik iemand iets aandoe. Iemand van de Palestijnse autoriteit. De negen dagen cel hebben mijn leven veranderd. Mijn zoontje had een vlag van Fatah op zijn slaapkamer... Die heeft hij weggehaald. Hij haat de Palestijnse autoriteit. Youssef kwam vrij onder internationale druk. Maar de rechtszaak tegen hem loopt nog. Ondertussen worden hij en zijn vrouw op Facebook in de gaten gehouden. Laatst werd hij gebeld. Zijn vrouw had kritiek op Fatah geliked op Facebook. Of ze dat niet meer wil doen. Verkeersinformatie bij de ANWB. John Sahoka, Goedemorgen. Morgen Marcel. Nou, het is eigenlijk rustig. Geen korte video aan de zuidkant van Rotterdam op de A15. Richting Europort. dat is tussen Hoogvliet en Spijken is 2 kilometer. Nou, dan kunnen we ervan uitgaan dat het wel rustig blijft. Ja, ik denk ook. De Spits zal niet erg veel voorstellen. Mijn vakantie natuurlijk. Uh, rond half negen, ik denk uh, niet meer dan 40 kilometer. Dankjewel, John Sahoka okay. bij de ANWB. Ik hoor van je. High five nu. One night at a time. Dat is wat meer dan een i'm not yours and baby you're not mine we've got something and it sure is fine let's take our love one night at a time there's one thing that we both agree i like you and maybe you like me let's take our love One night at a time God love. aantal bijen in de wereld neemt het dramatisch af. En het onderzoek van de Universiteit van Utrecht blijkt misschien wel waarom. Mark Robin Visser heeft dat onderzoek onder de arm. Mark Robin, en heeft bijen inmiddels gevonden? Ja, ja, ja. ik heb er ook al een paar gezien. Maar uh, de meeste, Ja, dat is toch wel heel grappig... We zijn eigenlijk, uh, we zijn eigenlijk een beetje te vroeg, hoor ik, uh, van meneer Pisa. Of niet? We zijn aan de vroege kant, ja. Dit is, uh, hoe, hoe warm is het nu? 7 graden? 5 graden? Dat is eigenlijk wat te koud om met... Uh, met honing bij uh, in de weer te zijn. Maar we kunnen voorzichtig een kast openmaken... en kijken of we wat zien. Het is wel een beetje sneu als we nog op één oor liggen allemaal. Nou, echt op één oor zitten, liggen ze niet. Ze zijn wel actief. Maar de, de buitentemperatuur is te koud voor hun om, uh, om te vliegen... en, uh, en hun normale uh, dingen te doen die ze overdag doen. Maar uh, ja, net zoals uh, als mensen zitten ze... En uh, ochtends uh, uh, zijn ze inactief. Ja. Ze, ze zitten in huis en uh, ze wachten totdat het warmer wordt. We wachten tot het warme. Wij scharrelen hier een beetje rond in een, beetje een onduidelijk gebiedje in Utrecht. Er is hier een jachthaventje en een watertje. De scouting is hier. En dan achter een paar loodsen, uh, over, overwoekerd met groen, vinden wij uw volken. Ja. Hoeveel heeft u er? Ik heb er op het moment 17. 17. En welk, voor welke heeft u nou gekozen om ze voor even deze, wakker te maken voor het Radio 1 Journaal? Dit is een vrij grote en dit is een rustige. Dus het is een het, rustige. Het gedrag. in de eerst al. En hoe noemen we dit bijvolk? Uh, het heeft geen naam, ook geen nummer. <laughs> het is een van mijn bijvolken. En wat zeggen we dan? Goedemorgen, dames goedemorgen, en heren. Goedemorgen, dames. Op dames, hè? Ja. dames Hier is het Radio 1-journaal. Hier is het Radio 1 Journaal. De dag is begonnen hoor. De dag is begonnen en we gaan, eens even, we gaan even kijken. Ik ga jou wel een kap op je kop zetten, oh, want ja. als je gestoken wordt dan... Uh, ja. Ja, laten we dat dan zo eventjes doen. Laten we eerst eens even kijken, hoe is het met u, want uh, u hebt die volk al een tijd. Mm -hmm. Ja, ik... In hoe gaat vallen, het hier? Daar. Hier gaat het goed, dit is een goede plek. En dat heeft mede te maken met de omgeving die je om je heen ziet. Stiekt Wat zien om... wij om ons heen? Uh, hier zie je een grote linde die begint te komen. Daar zie je hazelaars. We staan hier onder een uh, grote paardenkastanje. Boven ons hoofd, direct boven ons hoofd, zijn er van de Prunus, die ook gaat bloeien. Uh, ja, Braam. Uh, aan de overkant ligt het fort. Het uh, barst hier van de flora. De flora dus het is een is ideale op, omgeving. Ja. Ja. Het is een, een ouder parkachtig landschap. In de jaren 60, 70 hebben ze aan de overkant uh, ja, de overvecht ontwikkeld. Met, dus, uh, met veel robinia en linden en... Uh, en ander bloeiend, bloeiende bomen, veel bloeiende bomen. Klinkt allemaal heel goed. Nou bent u ook bioloog. U bent verbonden aan de Universiteit van Utrecht. Uh -huh. En die universiteit publiceert vandaag een onderzoek, een rapport. Uh -huh. Waarin staat dat het eigenlijk de verkeerde kant op gaat als wij met een bepaald insecticide internationaal doorgaan. Ja. Um, wat vandaag uitkomt is, de, is, het, is een artikel in een belangrijk wetenschappelijk tijdschrift, PLOS. En in dat artikel, uh, in het kort, staat uh, dat uh, er een relatie is... tussen het voorkomen van de stof imidacloprid... een bestrijdingsmiddel uit de neonicotinoïdenfamilie. familie mm -hmm. Neonicotinoïden, ja. ja. Dus ja. nicotine, uh, nicotineachtige stoffen die uh, uh, ja, gewoon insectendodend zijn... omdat ze in het zenuwstelsel van insecten aangrijpen... en, uh, en daar effecten veroorzaken. En dit onderzoek gaat over één zo'n specifieke neonicotinoïde? Ja. Imidacloprid. En wat, wat, is er, wat blijkt daaruit in het kort in dat uh, onderzoek? Um, daaruit blijkt dat uh, hoe hoger de concentratie imidacloprid... in een bepaald oppervlaktewater is... Mm -hmm. hoe, hoe lager uh, de aantallen zijn van bepaalde insecten en andere waterfauna. die de, In het algemeen macrofauna wordt genoemd. Dus watervlooien, tubifex, muggenlarven, dat soort dieren. Het gaat over beestjes in het water. Ja. En het gaat niet direct over bijen. Nee, nee. dat klopt. En daardoor is, wordt met dit onderzoek niet een oorzakelijk verband tussen de bijensterfte in de wereld. Nee. Nee. nee, zeker niet. Dat moeten we vaststellen. We kunnen tegelijkertijd vaststellen dat dit niet het eerste onderzoek is naar die neonicotinoïden. Nee, de laatste tien jaar is men uh, mondiaal denk ik druk bezig om nou eens te kijken wat, uh, wat doet die stof in het milieu en wat zijn nou effecten op, uh, op niet-doelorganismen. Ja. En wat is uw beeld? Wat, doet, wat doen die stoffen? Ik weet dat ze erg giftig zijn. En erg Zeer giftig. Ja, ze zijn veel giftiger dan uh, als je het vergelijkt met DDT en Lindaan. De, de, oude, de oude giftige stoffen waar in de jaren 40, 50 problemen mee waren. Deze Die allemaal verboden zijn? Ja, deze stoffen zijn nog een stuk giftiger voor insecten. Dus we, zijn, we spelen met vuur, mogen we zeggen? Um, ja, een beetje. Nou ja, we, we stoppen. Geen wetenschappelijke uitspraak, natuurlijk. Nee, maar we, we stoppen stoffen in het milieu. Ja. Uh, op, basis van wat, op basis van verouderde test- en beoordelingsmethodiek. En het zou wel eens kunnen dat we met vuur aan het spelen zijn. Maar daar, ja, daar moet, dat, dat zal tijd en onderzoek uitwijzen. We kijken ondertussen nog eventjes naar de dames hier. Er zit nog weinig... Oh, die, die, zijn, ook die zijn hier warm. De, de, die de hele dosis... Oh ja, inderdaad, de dosis is de gewoon warm. Is warm. Zodra ze larven hebben... Dan, ja, die larven moeten op 30, 34 graden ongeveer zitten. En, maar, en hoe komt die warmte dan? Uh, dat produceren ze met spieren. Door beweging, door wrijvingswarmte? Bewegen. Ja. Die hele doos zijn ze gewoon met z'n allen aan het voeren. Nou Nou, wat ze doen is... Uh, nou, we zullen hem zo even openmaken. Ja. Ze zitten in een soort cluster op hun, uh, op hun larven. Ja. En uh, door spiertrekkingen... Uh, ze eten dus nectar of suikers die ze uit nectar halen van planten. En daarmee verwarmen ze hun, uh, het oppervlak waar de larven op zitten en zichzelf. Prachtig. We gaan straks verder kijken. Dat is een mooi systeem, honingbij. Het is fantastisch. Het is uh, de wondere wereld van de natuur. Ja. Straks verder. En ja. dat we daar dus voorzichtig mee moeten zijn. Want dat mogen we toch wel zeggen. Ja, ja nou ja, het, als je uh, de... Wij, uh, honingbijen, uh, mensen, uh, de natuur zoals die nu is... is geëvolueerd ja. uh, onder bepaalde condities... met een bepaald soort chemische en geochemische omstandigheid. En daar zijn wij nu een beetje mee aan het rommelen. Ja, we zijn er voorzichtig straks... mee, uh, mee bezig. En daar gaan wij straks na zevenen uitgebreid over verder praten. Tot straks. Kun je nog uren over verder praten, Marco W. Visser. Zeer interessant ja, over bijen. Ja. ja, en hou die kap op, anders wordt het nog gevaarlijk. Ja, de kap gaat op. Goed. <laughs> We gaan het hebben over de discussie in de Partij van de Arbeid... over het strafbaar stellen van illegaliteit. Want die is nog lang niet geluwd, die discussie. Bleek gisteren op de Dag van de Arbeid. Op een Partij van de Arbeid bijeenkomst in Arnhem. Daar was de verdeeldheid hoorbaar. Als iemand vluchteling is... die, die te voet vanaf Irak of van Afghanistan hier naartoe gelopen is... 13 jaar was, die het bloed in de schoenen had staan... En die komt hier en die wordt dan illegaal verklaard. En die wordt dan strafbaar. Die wordt dan in het cel gegooid. Nou, dat, dat is de andere kant. En daar ben ik helemaal tegen. En, er, en uh, dat uh, Diederik nu de poot stijf houdt. Ja, ik snap het niet. Ik snap het echt niet. Afspraak is afspraak. Ja, dat kan zijn. En ik het vind het heel belangrijk dat als je een woord geeft... dat je aan die woord uh, blijft houden. En we hebben ja gezegd tegen het regeerakkoord. We wisten dat dat erin stond. De inkt was nog niet droog. Of er waren dan compromissen van de VVD-kant. Ik vind dat je opnieuw aan tafel moet. En ik vind dat dit punt eraf moet. Klaar. Wij als Partij van Arbeid zijn heel goed in om te benadrukken wat we niet hebben binnengehaald. In plaats van te kijken wat we wel hebben binnengehaald. De kinderbatton binnengehaald. Waar we jarenlang voor hebben gestreden. Nee, dit is heel mooi, maar er kan nog meer. Er komt nog een nieuwe ledenraad. Ja, want wat uh, verwacht u dat daar gaat gebeuren? Ik verwacht er niet veel van. Er wordt, uh, wordt nog een keer uitgelegd waarom dat, dat uh, nou ja, die afspraak is afspraak, dat verhaal komt terug. En dan denk ik, het uh, is me te weinig. Samson, wat voor geluiden hoort u hier nu... bij deze 1 mei bijeenkomst in Arnhem? Veel mensen hebben wel begrip voor het feit... dat als je eenmaal zo'n afspraak hebt gemaakt zes maanden geleden... en als het congres hebt goedgekeurd... de fractie mee op pad hebt gestuurd... dat het dan ingewikkeld is om daar zomaar op terug te komen. Maar zijn er mensen die zeggen van... Uh, prima gedaan, Samson? Hou je poot stijf? Nou, ja, poot stijf, dat zal niemand elkaar... Uh, Toe adviseren, Want dat is geen uh, goede houding in de politiek. Maar ja, mensen hebben veel begrip voor die afweging. Maar willen er ook graag over doorpraten. En daarom hebben we op 12 mei die politieke ledenraad om dat ook daadwerkelijk te doen. Uh, waarom heeft hij dat toen niet gezocht met het congres? Uh, het congres had zijn eigen orde. En na de speech van de partijleider is het congres afgelopen. Dat is al 100 jaar het geval. Maar ik constateer wel dat dat een onbevredigend einde was. Uh, voor heel veel leden en eigenlijk ook voor mijzelf. Dus ik wil een, een, het gesprek voortzetten. Daarvoor moet je weer iets nieuws organiseren. Dat is dan die politieke ledenraad op 12 mei. Die 12e mei, krijgen we dan een herhaling van Zetten? Of uh, is er ruimte om nog tot een iets ander standpunt te komen... wat de leden willen? Zeker geen herhaling van Zetten, want ik constateer juist dat die afweging... die de fractie en het congres zes maanden geleden maakten... namelijk dat tegenover deze vervelende maatregel ook een aantal hele goede maatregelen stonden... die het leven van illegale vluchtelingen in dit land gewoon verbeteren. Eindelijk eens een keer humaner maken. Ik heb geconstateerd dat die afweging tijdens het congres... Na nauwelijks aan bod is geweest. Ik wil die afweging veel beter aan bod laten komen. Het ging veel te veel. Volgens u over die ene motie ben je voor of tegen? Ja. Maar als het puntje bij paardje komt, dan zal ook het congres op 12 mei kunnen zeggen van zo gaan we het niet doen. Ik snap heus dat er een paar dingen zwaar op de maag liggen. Daar moeten we het ook met elkaar over hebben. Inclusief alle afwegingen die daarbij horen. De consequenties daarvan doornemen. En dan eens kijken wat het resultaat is. Dus Dietrich Samson, hij zei dat tegen verslaggever Hans Handring... graag gisteravond, PvdA-Eerste Kamerlid Ruud Kolen... is tegen het strafbaar stellen van illegaliteit. Hij vindt dat Samson met zijn opmerkingen op het PvdA-congres... afgelopen zaterdag te kort door de bocht is gegaan. Het NOS Radio Journal journaal Mediaoverzicht met Renate Evers. Er is opnieuw een omstreden neuroloog na fouten weer aan het werk gegaan. Volgens het AD werd de man in Nederland en België ontslagen... maar kort daarna was hij een tijd actief in Groot-Brittannië. De Britse inspectie... Voor de de gezondheidszorg heeft de man inmiddels een beroepsverbod opgelegd. De GGD is bezorgd over een nepsigaret met fruitsmaak. Die zogenoemde shisha-pen... Dat is een elektronische sigaret die vooral in fruitsmaken... onder jongere kinderen steeds populairder wordt, meldt de Telegraaf. In die nepsigaret zit geen tabak of nicotine, maar je moet wel inhaleren. Stimuleert volgens de GGD juist het gebruik van sigaretten. Op Twitter is hashtag Samsom veel besproken. Hij zat gisteren in Power Witteman en hij legt eruit... waarom de PvdA in de Tweede Kamer voor het strafbaar stellen... van illegaal verblijf in Nederland is. Iemand twittert dat de geschiedenis zal uitwijzen... dat Samsom met zijn standpunt over illegaliteit een strategische fout maakt. Iemand anders zegt... hou je toch lekker als enige vast aan dat regeerakkoord... als braafste jongetje van de klas. De rest lach je uit. Duitse soldaten worden niet herdacht tijdens de nationale dodenherdenking. En foute Nederlanders ook niet. Dat heeft het Nationaal Comité 4 en 5 mei besloten. Het comité neemt nu duidelijk stelling naar de grote commotie... die vorig jaar ontstond in de aanloop naar 4 mei. Meer daarover in Trouw. En ook in het Radio 1-journaal. Na acht uur praten we daarover. In de Volkskrant de reconstructie van hoe een stel... zo'n acht ton aan zorggeld kon achterover drukken. De twee runden een stichting die uitjes organiseerde... voor kinderen met een gedragsstoornis jarenlang konden ze hun gang gaan. Kent u dit nummer nog? Jump uit 1992 van het Amerikaanse rapduo Chris Cross. Eén van de twee, Chris Kelly, is overleden. Het is nog niet bekend waaraan de 34-jarige Kelly is overleden. Zo staat op de site van USA Today. Hij werd gisteren bewusteloos gevonden in zijn huis in Atlanta... en overleed later in het ziekenhuis. En Deutsches finale, Duitse finale, Kopt de Duitse krant Bild. Het finale is afgedrukt in zwart, rood en geel kleuren van de Duitse vlag. En daaronder staat, het is een variatie op de paus, wij zijn...